8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Rust in Londen, wel rellen in andere steden. Ook de beurzen in Azië in de plus. En Algen, Tijsteren, Franse stranden. In Londen is het vannacht na drie dagen van rellen, plunderingen en brandstichtingen redelijk rustig gebleven. In de Britse hoofdstad waren 16.000 agenten op de been om ongeregeldheden te voorkomen. En dat lijkt redelijk gelukt. In andere steden waren wel incidenten. In Manchester werd flink geplunderd. Daar zijn minstens 47 mensen opgepakt. In Nottingham werden relschoppers gearresteerd... nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Leicester, Liverpool, Birmingham en Wolverhampton... zijn tientallen mensen bij ongeregeldheden opgepakt. Sinds zaterdag zijn in Engeland bijna 700 mensen aangehouden. Ruim 100 van hen zijn intussen voorgeleid. De politie heeft op internet de eerste foto's gezet van rel Schoppers. De recherche zet zoveel mogelijk beelden online om daders te achterhalen. In navolging van Wall Street en Europa lijken ook de beurzen in Azië wat uit het dal te klimmen. In Tokio, Seoul, Shanghai en Hongkong staat de handel sinds de opening flink in de plus. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken maakte gisteravond bekend dat de rente in elk geval de komende twee jaar laag blijft. En daardoor sloot ook de Amerikaanse beurs hoger. De beursdag werd in New York afgesloten met een winst van 4%. Duizenden Japanners die in de regio rond de kerncentrale van Fukushima wonen... kunnen binnenkort waarschijnlijk terug naar huis. Regeringsfunctionarissen zeggen dat het gebied tussen de 20 en 30 kilometer... van de kerncentrale inmiddels veilig genoeg is. Na de tsunami en de kernramp in Japan in maart... vertrok ongeveer de helft van de 60.000 mensen uit het gebied... uit vrees voor radioactieve besmetting. Het gebied binnen 20 kilometer van Fukushima wordt voorlopig niet vrijgegeven. De problemen met de kerncentrale zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Er lekken nog altijd radioactieve deeltjes. In de Chileense hoofdstad Santiago is een protestmars... van tienduizenden scholieren en studenten uitgelopen op rellen. De protest verliep vreedzaam, totdat kleine groepen gemaskerde jongeren... begonnen met het inbrandsteken van auto's en het plunderen van winkels. Toen greep de politie in met traangassen en waterkanonnen. Ook in andere steden waren protesten. Er werden bijna bij elkaar 300 mensen gearresteerd. In Chili demonstreren studenten al twee maanden. Ze eisen dat de regering meer geld steekt in onderwijs. Vorige week liep een ander protest uit de hand. Bijna 900 betogers werden toen opgepakt. Veel Chilenen steunen de studenten. En de populariteit van de president Piñera is inmiddels tot een dieptepunt gezakt.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 Aan de noordkust van Bretagne zijn vanwege een algenplaag... kilometer strand afgesloten. De stranden liggen bezaaid met groene algen die giftige gassen produceren. Daarom heeft de minister van Milieu besloten in te grijpen. Op de strand in Bretagne zijn al tientallen dode everzwijnen gevonden... die door de giftige gassen zijn omgekomen. De algenplaag zou het gevolg zijn van jarenlange overbemesting... in het westen van Frankrijk. Nieuw-Zeeland noemt een deel van Mount Cook, de hoogste berg van het land... naar de beroemde bergbeklimmer Edmund Hillary. De Nieuw-Zeelander was in 1953 de eerste die de top van de Mount Everest bereikte... met zijn ruim 8800 meter de hoogste berg van de wereld. Dat deed hij samen met de Nepalese Sherpa Tensing Norgai. Sir Edmund Hillary overleed in 2008... en sindsdien waren de Nieuw-Zeelanders op zoek naar een passend eerbetoon. En nu heeft de regering besloten de zuidkant van Mount Cook... voortaan Hillary Ridge te noemen. Dan het weer nog. Eerst in de noordelijke helft van het land een paar buien. Verder naar het zuiden wat zon. In de loop van de middag en avond regen. Met opnieuw de meeste neerslag in het noorden van het land. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het hele land bevolkt en regenachtig. Het wordt een graad of 20. De dagen daarna wisselvallig, maar wel wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Files in de regio Rotterdam staan op de A4 Vlaardingen Hoogvliet. Voor knopen bij de luxe 2 kilometer. En op de A20 richting Gouda, bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. Ik ben Yveske Sturm. Voor 10 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika dreigt hongersnood. Op sommige plaatsen heeft al meer dan een jaar niet geregend. Er is geen water, voedsel en het vee sterft uit. Ik vind het vreselijk om te zien hoe wij het zo goed hebben en zij zo slecht. U ook? Kom dan in actie en geef aan Giro 555. NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. In navolging van Londen trokken jongeren vannacht plunderend door de Britse stad Manchester. Beschamend noemt deze medewerker van de politie het. En als het aan hem ligt, zullen alle jongeren worden vervolgd. Ik geloof dat Manchester. en Salford. zijn shamed door deze criminelen deze avond. En we zullen no geen stone unturned. In bringing to justice those people who committed these wanton acts of violence and criminality. Verder aandacht voor de gouden handdruk voor de directeur van het Maastad Ziekenhuis. En de prijs aan de pomp gaat omlaag. Van Manchester naar Londen. Na drie dagen van rellen, plundering en brandstichtingen is het vannacht relatief rustig gebleven in Londen. Massale politie-inzet daden lijkt zijn vruchten af te werpen. Vannacht was het in de Britse hoofdstad namelijk heel erg rustig. Nou, rustig in ieder geval. Een verslag van Jeroen de Jager. <tieden> Je hoort dus uh, voortdurend uh, sirenes her en der in de stad. En omdat er nog geen berichten zijn van Rellen, ja, zit er niks anders op dan achter die uh, sirenes maar aan te gaan en te kijken waar je belandt. Hey, hey, hey. Something happened hier al het. Hello night. It, it was alright. It was um just three kids throwing stones, really, to be honest. And we're the riots last night, here? Oh, no, no, just tonight. I think tonight, yeah, today, sorry, not tonight, today. So, like en het enige wat hier gebeurd is, vertelde deze mevrouw, is dat de drie kinderen, how, how old were they? You think these kids? I think they were like, under 15, not no. that old, yeah. The kids that were throwing, yeah. yeah. yeah. Drie kinderen die uh, steen hebben gooid en uh, stones against whom? I think them right, them right police, yeah. Ja, ja, richting de oproerpolitie, richting de ma die hier nu staat. Ja, en je kunt dus wel zeggen, want dit is een deel van Londen... waar tot nog toe geen rellen zijn geweest, dat het toch besmettelijk werkt. En dat ze dus uh, wel degelijk copycat, kopieergedrag vertonen. Ja, er is natuurlijk veel meer politie aanwezig uh, uh, op de straat nu. 16.000 man vanavond, 6.000 uh, waren dat al eerder. Dus ja, dan kun je ook verwachten dat er uh, uh, meer politie gevonden wordt... tegen wie je stenen kunt gooien. En zo zie je dus ook dit soort kleine incidenten nu gebeuren... They're doing a good job. We're happy there. here. Yeah? Yeah, yeah. yeah we're happy there. here. Nou, ze zijn blij in ieder geval dat uh, hier die ME'ers uh, zijn. Die staan hier nu in slaggeorde, meer of meer opgesteld. Niemand kan hier meer verder uh, rijden. Weg is afgesloten, daar waar dat incident gebeurd is. Waarom doen deze jongeren dat? Why do you think these, these kids do such things? Because they have nothing better to do. Ze hebben the... niks beters te doen. Ze zijn boos, gefrustreerd zegt zij op uh, de regering omdat ze gekort worden en de regering eigenlijk veel te weinig doet voor deze mensen. En ik heb me verplaatst naar Hackney, waar eerder flinke rellen zijn geweest. Een wijk in het noorden van Londen. Veel auto's die daar uh, in brand zijn gestoken. Veel winkelruiten gesneuveld. Ja, en vanavond lijkt het rustig. Alle winkels zijn wel dicht. Die zijn uh, al vroeg dicht gegaan op verzoek van de politie. Dat maakt misschien ook uit. Uh, alle rolluiken hangen ervoor. Dus dat zorgt er ook voor dat er uh, weinig te plunderen valt. Hier is wel een, uh, een zaakje open nog. Een avondwinkel. We think in, we are in safe. You're safe. Yeah, yeah. It's good that, uh, that there is so much police. Yeah, of course it's good. De dag eerder uh, was hij al om vijf uur middags uh, dicht toen de rellen echt heel heftig waren. Maar nu is er dus veel meer politie op de straat en hier tegenover zie je ze ook staan. En daarom denkt hij, ja, ik laat mijn winkel maar open, geen gevaar. I think it's gonna be quiet tonight. It's look like... Like that. Op andere avonden was het zo dat rond dit tijdstip al wel mensen aan het rennen en heen en weer aan het lopen waren en dat het veel drukker was op de straat. Het ziet er nu gewoon rustig uit en daarom durft hij deze winkel wel open te houden. In Londen heeft de blauwe deken dus geholpen. Maar in Manchester was het juist heel onrustig. Daar trokken plunderende jongeren de stad door. Marion Gooien is met haar gezin op vakantie in Manchester. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het nog een leuke vakantie? Uh, tot jester wel, ja. Ja, want toen begon het, hè. Want uh, jullie waren in, uh, in de stad, in Manchester. Ja. W wat, wat heeft u ervan gezien? Maar wij merkten wel dat er grote groepen stonden, maar we waren in eerste instantie nog niks in de gaten. Want dat Arndale shoppingcentrum waren wij gisteren zelf nog, wij zijn tegen half vijf weggegaan. Dat, dat, dat en, winkelcentrum wat later, uh, ja. waar die wel ja. uitbraken? Ja, ook waar die brand is geweest, ja. die winkel zijn we nog in geweest. En uh, we merkten dat het heel druk was, veel drukker dan andere dagen. En, uh, uh, uh, ja je uh, kon, En kon je ja? dan inderdaad al iets merken? Want u zegt het, van het, het was wel heel druk, drukker dan andere dagen. Waren er ook al van die jongeren, van die uh, jongeren die we veel op televisie zien... met die capuchonnetjes op en zo? Ja, nu achteraf gezien vond ik wel, ja. ze ik kan terugdenken, hele grote groepen, jongeren... En inderdaad, de capuchons waren aanwezig. Ja. Ja. ja, we stigmatiseren ze een beetje, maar eventjes voor het beeld... want dat zien we ook zo op de, op de televisie. En uh, nou ja, u gaat dan vervolgens weg. Wat, wat merkt u er dan, uh, dan van? Bent u naar uw hotel gegaan? Wij zijn naar ons hotel gegaan en wij wilden op een gegeven moment wat eten. En toen zagen we dat alles gesloten was. En op de avondwinkel werd uh, gesloten. Tankstation is wel nog een tijdje open geweest... maar dat werd na de hand ook gesloten... Op een gegeven moment kregen we dan niet uh, kleine verhalen mee wat er aan de hand was. En toen zijn weer uh, terug naar het hotel gegaan. Uh, toen bleek dat het uh, in, in het centrum uh, helemaal was losgebarsten. Ja, hoor je dat dan ook? Uh, wij uh, hoorden heel veel sirenes, de, heel veel helikopters in de lucht, wat ze ronden en cirkelen waren... En op een gegeven moment is er ook op de zaal uitgebroken, zo bij Manchester. En dat was dan nog het bij het hotel. Ja. En uh, daar kwam ook veel uh, hotelpersoneel vanaf. Ja, en het, het lijkt me dat, uh, nou, dat de kriebels door, door de buik heen, uh, heen gaan op, uh, op zo'n moment. Wat, de... Ja, en die kreeg ook telefoon van familie en pak je spullen. Ik zeg, ja, ik kan mijn spullen wel pakken. Ik zeg, maar de wegen zijn afgesloten, dus ik kom toch niet Manchester uit. Nee, want dat had u eigenlijk wel het liefst gewild? Als het bij mij had gelegen dan, nou, uh, wow. ik zit met twee kinderen, dan uh, is het niet zo'n prettig gevoel. En, en, en, en dan nu? Uh, vandaag he, he, he, heeft u eigenlijk trouwens überhaupt een, een oog dicht gedaan? Ik niet. Nee. Want het bleef, het bleef doorgaan, het ja, geluid. het bleef doorgaan. Dus wat ik net op het nieuws heb gezien is in het centrum, is het uh, behoorlijk hartig aan toe te gaan. En dan vandaag? Durft u nog de straat op? Nou, niet naar het centrum. Nee. Maar wel, wel naar de buitenwijk. Of gaat u gewoon de straat op om weg te gaan? Uh, ja, moet ik even overlagen. Wat, wat hier wordt geadviseerd. Uh, want we zitten een, een tien minuten buiten het centrum met de tram. Dus we zitten nog wel redelijk op een afstand. Ja. En uh, er zijn nog andere dingen hier in de buurt. Maar ik weet niet wat er ook, ook is. Nee, of het nog leuk is... Uh, nee, om... daarvan... Als er niks meer op is, kunnen we natuurlijk naar huis gaan. Precies, dan kan je vakantie net zo goed afbreken. Ja. Nou, ik wens u sterkte en ook wijsheid met, met de beslissing. Dank u wel ja. voor het ooggetuigenverslag. Marion Gooien was dat vanuit Manchester. Er is veel aandacht voor de Helmondse wijk binnenstad Oost. De wijk zou namelijk geterroriseerd worden door jongeren. Worden Kamervragen overgesteld over de situatie? En dat allemaal omdat er verhalen zijn verschenen in de media... over Marokkaanse straatterreur. Ook Geert Wilders heeft aangekondigd op werkbezoek te komen. Maar veel bewoners balen van die negatieve aandacht voor hun buurt. De bijdrage is van Paul Sanders. Het is eigenlijk een hele mooie wijk. Het is een wijk met nieuwbouw. Heel veel nieuwe appartementen, nieuwe huizen... En het is een wijk waar ook oude arbeidershuisjes in staan. Een leuke mix. Een hele frisse, jonge wijk is het. Dus het is hier, uh, het is hier fijn. Ja. U loopt met flex door de straat. Ja. Dat is het hondje. Ja. Heerlijk wonen hier. Ja, lekker uitgeladen. Ik heb het koud ondertussen. Het lijkt wel uh, winter, maar voor de rest uh, gaat het prima. In deze wijk zou het dus allemaal verschrikkelijk mis zijn. Maar de bewoners zelf, die ik tegenkom op straat zijn zich eigenlijk van geen kwaad bewust. Ja, er zijn problemen geweest, maar het gaat juist de laatste tijd heel goed. Ik vind het heel vervelend dat die oude koeien weer uit sloot gehaald worden. En het is hier gewoon rustig. Ja, nu is het vrij rustig. In principe zijn er geen enkel problemen af en toe. Ja, dit is een doorgangsweg. Je hoort wel eens af en toe wat, maar in principe niet, niet hetgene wat vandaag in de krantenkop heeft gestaan. Absoluut niet. Ja, helaas zijn er wat incidenten geweest, maar... Er is hard gewerkt. Uh, het is alleen heel vervelend dat we dus nu weer uh, merken dat er weer allerlei verhalen in de te doen uh, ja, de die de wijk geen goed doen. Ja, het is heel vervelend. Uh, ik begrijp dat een of andere meneer hier uh, wil komen. En dan vraag ik me af wat hier meneer komt. Wilders? Ja, meneer Wilders. Uh, maar ik zie niet uh, het nut uh, dat meneer Wilders hier komt. Uh, en maar zeker is ook nu niet. Mohamed Shahim is gemeenteraadslid. Hij zit in de Helmondse gemeenteraad voor ja. de Partij van de Arbeid. Hij is opgegroeid okay. in deze wijk. En het gaat hem dus ook aan het hart dat het hier een tijdje geleden misging. Ik vind het een, vind het een mooie wijk. Ik vind het echt jammer dat het op deze manier uh, verpest de wordt. Ja. Met hem loop ik door de wijk. Um, er zijn wel wat incidenten geweest in het verleden. Uh, ik denk nu dat, de meeste, nou, dat we ongeveer twee maanden nu uh, relatief rustig hebben in deze wijk... Want we staan hier voor een pleintje, speeltoestellen ja. staan er, allemaal vrij nieuw, ja. mooi ingericht, bankjes. Ja, je zou zeggen de ideale plek voor hangjongeren. Het is inderdaad vrij uitnodigend, dat wel. Um, nou ja, nu zijn er geen jongeren. Dat kan te maken hebben met dat het feit dat het nu nog vakantie is. Het kan te maken hebben dat het nu iets frisser is dan normaal. Maar dat kan ook te maken hebben met de camera's die we hier hebben opgehangen, om de overlast een klein beetje ja, te beperken voor de mensen. Want er was wel overlast. Je hoort het zowel allochtonen als autochtonen. hebben overlast ervaren hier in de wijk. En zeggen allemaal, tenminste de meerderheid die ik spreek... dat het nu rustig is, betrekkelijk rustig. Ja. Uh, dus het verdwijnt. Ik wil niet zeggen dat het verdwijnt. De gemeente en de politiek en politie en jongenwerkers... zijn nu echt bezig om die individuele gevallen, gevallen echt aan te spreken... En, op hun, en individueel op te lossen. Ik denk dat men daarmee bezig is. Ik denk dat we daar nu goed mee bezig zijn. Dus we laten niet dit allemaal zomaar over ons heen komen... Um, dat heeft wel tijd nodig. Kijk, we hebben nu twee maanden dat er niet veel is gebeurd. Ik hoop dat dat steeds verlijnd kan worden. Dat we over een jaar hier terug kunnen komen. Dat we met iedereen kunnen praten in de wijk. En zeggen, hé, hey, wij wonen hier plezierig. De kinderen kunnen hier plezierig spelen. Dit is een topwijk. Nou is er vandaag natuurlijk wel weer heel veel over deze wijk heen gekomen. Want er stond een artikel in de krant dat dit een soort van oorlogszone was. Wat, wat vind je daarvan? Uh, ik vind dat jammer. Ik denk dat dat, uh, te, ja, ik denk dat, dat uh, niet goed is. Ik denk dat dat uh, ten koste gaat van het werk wat wij de afgelopen twee maanden hier hebben verricht. Uh, het is een oud verhaal. Er hebben hier incidenten plaatsgevonden. Uh, er is hier een vuurwerkbom ontploft. Uh, er zijn jongens die heel baldadig zijn, heel irritant, onrespectvol. En uh, uh, mensen treiteren. Er zijn hier wegpartijen geweest. Incidenten die kort op elkaar, el kort op elkaar hebben afgespeeld. Uh, dat is jammer, dat is te betreuren. De gemeente heeft geprobeerd, en de politie heeft geprobeerd... iedereen die dat heeft veroorzaakt aan te pakken... daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Zoals ik zei, het heeft even nodig, maar ik, de, ik, heb, ik heb er alle vertrouwen in. Je hoort de mensen die hier zelf wonen. Je ziet mevrouw rustig in de avond alleen haar rondje uit, uh, uitlaten. Dus ik denk wel dat, dat, dat het goed gaat komen met deze week. Het heeft wel werk nodig. De gouden handdruk voor de vertrokken directeur van het Maastadtziekenhuis Pas Mits, is slecht gevallen. Daar gaan we zo uitgebreid over praten. Eerst de files of de file, Kees Kwaks. Dat zijn de files, Bert. Meervoud. Ja, meervoud. Ja. We hebben de reden. De A4 richting Amsterdam bij Dorp staat 2 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech op de rechte ook. We stipt het al vanmorgen vroeg even aan. De werkzaamheden bij Rotterdam we zouden ongetwijfeld voor file zorgen. Dat doen ze ook op de A4 Vladingen Hoogvliet. Voor in Benelux 2 kilometer. Op de A20 richting Gouda bij knooppunt Ketelplein 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. In Chili is een demonstratie van scholieren en studenten volledig uit de hand gelopen. Bij gevechten tussen de politie en jongeren ging het hard tegen hard. Politie zette waterkanonnen en traangas in. Al meer dan twee maanden demonstreren tienduizenden scholieren en studenten voor hervormingen van het onderwijssysteem. In de hoofdstad gingen 150.000 studenten de straat op. Correspondent Marion van Rooijen vertelt dat het aanvankelijk allemaal rustig verliep, totdat een groep zich afsplitste. De demonstranten splitsten zich op een gegeven moment af... en begonnen, ja, op zijn Engels zou ik bijna zeggen... Eh, te rellen, staken auto's in brand, eh, barricades in brand... plunderden winkels, gooiden meubels naar de oproerpolitie... die op zijn beurt weer traangas gebruikte, waterkanonnen. Nou, het was opnieuw een, een verboden demonstratie... want de regering die houdt helemaal niet van die studentenprotesten. En, eh, ja, bijvoorbeeld vijf dagen geleden al... Uh, was er ook weer zo'n verboden demonstratie... waar 900 scholieren zijn opgepakt... terwijl het toen nog niet echt uh, rellen was. Dus ja, het is een beetje uh, hard tegen hart. Een regering die weigert om naar die studenten en die scholieren te luisteren... en aan de andere kant uh, die scholieren die toch hun eisenkracht uh, bij willen zetten. Want uh, het gaat om hervormingen, zei ik al. Maar wat voor soort hervormingen willen die uh, jongeren, die studenten dan? Nou, Je moet, je moet er even van uitgaan dat... Eh, hoewel Pinochet lang dood is en begraven, eh, de grondwet die heerst in, in uh, Chili nog steeds die van Pinochet is. En met name waar het gaat om, uh, om het onderwijs, ja, heeft het niks meer met de realiteit te maken. Bijvoorbeeld het openbaar onderwijs. Daar draagt de, de centrale overheid maar 18% aan bij wat betreft uh, financiën. De rest moet opgehoest worden door hele arme gemeenten die dat dus niet hebben. En wat is het, de consequentie is dat kinderen op middelbare scholen al tot over hun nek in de studieschulden zitten. Die ze bij privébanken moeten lenen om überhaupt naar school te kunnen gaan. Nou ja, en studeren laten we daar niet. Over hebben. De 80% moet naar privéuniversiteiten. Eh, privéuniversiteiten, die bovendien de winst niet zoals zelfs de wet uit de dictatuur zegt, in eh, nieuw onderwijs moeten stoppen, maar die stoppen ze gewoon in hun eigen zak. Dus je ziet hele jonge mensen in een heel goed draaiende economie eigenlijk al eh, voordat ze volwassen zijn. in opgehangen worden aan de studieschulden. Maar is de regering daar niet gevoelig voor uh, die argumenten? Hebben ze geen zin om nieuwe wetten te maken wat dat betreft? Nou ja, die Piñera, de, de huidige president... is een ja, conservatieve multimiljonair... en die, die vindt, je, je moet het zelf maar doen. Uh, hij, hij is nu wel een beetje door de bocht. Het is al twee maanden aan de gang, dit. Hè. En uh, hij heeft de minister van Onderwijs vervangen... Hij wil ook wel wat meer geld erin stoppen, maar die studenten hebben het echt helemaal gehad. Eh, overigens zijn ook de leraren en de eh, eh, professoren aan de kant van de studenten. En eh, die zeggen, ja, het zit muurvast. vast. Wij, wij willen gewoon een hervorming van dit systeem, zeggen ze. En... Zeggen ze ook, laten we een, een referendum houden. Want bijvoorbeeld, eh, de populariteit van die Pinera, die zo hard vasthoudt, is rond de 25%. Terwijl de studenten 80% populariteit hebben. Maar dat wil Pinera niet. Want diezelfde grondwet van Pinochet verbiedt referenda. Marion van Rooijen was dat. Ophef over het vertrek van directeur Paul Smits van het Maastad Na veel kritiek op de aanpak van de bacterieuitbraak in zijn ziekenhuis... legde hij gisteren zijn functie neer. Onbegrip is er vooral over de gouden handdruk die hij meekrijgt van 236.000 euro. Henrik Willem Hof speelt de reacties bij het ziekenhuis. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Voor de deur zitten patiënten en bezoekers wat te praten en wat te roken. Voor de meeste komt het vertrek van Smits niet als een verrassing. Uh, logisch, Ja, dat zou ik ook doen. Ja, als je zo lang uh, het eigenlijk een beetje verborgen houdt, dan is dat niet zo handig, nee. Ik zou het me eigenlijk eerder voorstellen. Ik heb zijn idee dat het, uh, zoals wij horen vertellen, dat het al vanuit het oude ziekenhuis komt. Dus ja, hij is toch degene die de verantwoording heeft, vind ik. De gouden handdruk van 236.000 euro vinden veel bezoekers en patiënten onbegrijpelijk. Schandalig, schandalig. Ja, dat vind ik asociaal. Dat is niet verkeerd eh, als je, je verantwoording niet neemt. Eh. Dat zoiets in een contract staat van een directeur, dat begrijp ik wel, maar niet op zo'n manier dat, waarvoor je weggaat. Kijk, dan eh, kun je het geld bij je ergens anders voor gebruiken. Het personeel daarentegen vindt het jammer dat Paul Smits opstapt en het Maastadziekenhuis verlaat. Ja, heel jammer. Waarom jammer? Omdat ik het een hele aardige meneer vind. Wat heeft hij voor goed gedaan aan het Maastadziekenhuis? Alles. Zoals het hier staat en zoals wij werken. Dat we er nog zijn, dat we een salaris krijgen. Want een paar jaar geleden waren we bijna weg. Ja. En uh, ik denk dat hij een van degenen is die ervoor heeft gezorgd dat we dit hier staat. Dan krijgt u wel 236.000 euro mee. Ja. Heb ik ook geen uh, antwoord op. Daar uh... hebben patiënten weinig begrip voor. Uh, ja, nou ja. Ik denk dat er ook patiënten tussen zitten die ook directeur zijn, maar bij een groot bedrijf. en misschien ook 236.000 euro mee krijgen. Ja. Dus wij zijn gewoon met z'n allen mensen. De reacties uit het ziekenhuis. Verschillende reacties dus van enerzijds het personeel... en anderzijds de patiënten waar veel onbegrip over bestaat. Paul Smits dus, die heeft 236.000 euro meegekregen. Daar gaan we over verder praten met Karen Gerbrand, Tweede Kamerlid voor de PVV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 236.000 euro krijg je mee. Wat zegt u dan? Schandalig. U zegt ook schandalig. Schandalig, ja. Dat, dat zijn ook de patiënten die dat zeggen. Maar kan je dat voorkomen? Kan je dat voorkomen? Nou, dit is uh, um, die uh, vertrekpremie is opgenomen in het contract... wat, uh, wat het ziekenhuis met uh, uh, de heer Smit uh, in 2004 uh, volgens mij al heeft, uh, ja. heeft opgesteld. Dus op dit moment uh, kan je daar niet zoveel mee. Maar ik denk dat we uh, er met z'n allen wel eens over kunnen spreken... of dit wel uh, uh, gewenste ontwikkelingen zijn in, uh, in een sector... waar uh, best veel uh, bezuinigd moet worden. En dan is het toch uh, uitermate... Uh, Schrijnend dat een directeur sowieso al met 4 ton aan jaarsalaris de deur uitloopt... en dan bij falend beleid ook nog eens twee, bijna 2,5 ton meekrijgt. Ja, Want kan de minister, want die moet dat dan uiteindelijk regelen... want politiek controleert u in de Tweede Kamer... kan de minister dan inderdaad dat uh, opleggen aan de sector? Kan die dan zeggen van a, de salarissen gaan omlaag... en b, als je faalt, dan krijg je geen premie mee? Nou, er is nu natuurlijk een, uh, een code voor uh, de salarisering. Um, er komt een wetnormering uh, topinkomens en uh, zoals het nu is vallen uh, de zorgbestuurders onder het uh, tweede regime, waarbij een code wordt afgesproken. En um, dat is dus een soort van zelfregulering binnen de sector. Maar je hebt ja. ook nog een eerste regime. Ja, maar waarbij ik, ik, gewoon... ik, ik snap de tweede en het eerste regime al niet. Uh. Nou, het tweede is een code, zeg maar. Dat ja. moet wel goedgekeurd worden door de minister, maar dat staat niet... Uh, uh, he, dat is dan niet wettelijk vastgesteld. Ah, okay, maar als bijvoorbeeld kijkt naar de publieke omroep en het onderwijs, ja. die vallen in het eerste regime. En dat is wel gewoon in de wet opgenomen, hoeveel uh, die mensen daar uh, mogen verdienen. En ik heb al een oproep gedaan om de zorgbestuurders ook onder dat eerste regime te laten vallen, waarbij gewoon wettelijk wordt vastgesteld wat zo iemand mag uh, verdienen. Ja, ik snap het, want dan kan je inderdaad gewoon grenzen stellen en dan uh, krijg je deze discussienoot. Dus staat het gewoon in de wet? Precies. Ja, maar ja, nu uh, zit, zit u uh, hiermee. Want uh, ja, hij gaat nu wel weg met die 236.000 euro. Ga, wat kunt u verder doen? U heeft Kamervragen gesteld. Kunt u de, de, de directeur zelf nog aanspreken? Nou, ik uh, begrijp uit, uh, uit de media dat uh, de meeste partijen... inderdaad vinden dat hij daar zelf afstand van moet doen. Dus een moreel appel op, uh, op de heer Smit zou ik dan bij deze willen doen. En ik vind het heel jammer dat hij niet zelf snapt dat dit, uh, dat dit onacceptabel is... en dat dit ook naar de mensen die uiteindelijk die besmettingen hebben opgelopen in het ziekenhuis... en die 28 mensen die overleden zijn met die uh, bacterie... dat het uh, onverkoopbaar is tegenover die mensen... dat na falend beleid hij toch met ruim 2,5 ton de deur uitloopt. Dus ja. ik hoop dat hij zelf tot inkeer komt en zegt van... laat die vertrekpremie maar zitten. Ja, en de minister, de rol van de minister... want de minister is toch degene die uh, toezicht houdt uh, op het geheel... die heeft steeds gezegd... Nou, uh, ik wacht even het onderzoek uh, af. Is dat een, een juiste houding geweest? Ik denk dat de minister uh, wat, uh, wat eerder bij het ziekenhuis had aanbogen mogen kloppen. Kijk, ik snap dat zij de onderzoek uh, afwacht... Want het is ook nog niet zeker of die 28 mensen die zijn overleden... echt ook uh, door toedoen van die bacterie zijn overleden. Dus die onderzoeken moeten we inderdaad uh, afwachten. Maar als er dus uh, sprake is van zoveel onrust... en zoveel ophef over salariering en nu weer de vertrekbonus... dat de minister, uh, wat mij betreft, best contact op had kunnen nemen met het ziekenhuis... om daar zo, sowieso een goed gesprek over te voeren. Kijk, zij kan, zij kan niets... He, ze kan het niet opleggen, maar we kunnen natuurlijk wel uh, uh, het gevoel aanspreken... ook bij de Raad van Toezicht en ook bij het bestuur van het Maasstad ziekenhuis. Ja, want u heeft het nu over het bestuur. We, ik bedoel, we hebben het uithangbord, laat ik het zo maar eventjes uh, zeggen. Dat hebben we besproken, pas mits. Maar ja, uh, hij is natuurlijk niet de enige. Hij bestuurt het samen met de rest van het uh, bestuur. Moeten die wat u betreft uh, dan ook opstappen? Uh, ik had al opgeroepen om uh, het hele bestuur uh, te laten vertrekken. Want ze zijn uiteindelijk met z'n allen verantwoordelijk En ik ben ook wel benieuwd wat de rol van uh, de Raad van Toezicht uh, in deze is geweest. Uh, er is ook uh, door de, het onderzoek van het Financieel Dagblad uh, naar buiten gekomen... dat ook de leden van de Raad van Toezicht ver boven de afgesproken norm uh, aan vergoeding uh, hebben gekregen. Dus wat mij betreft uh, lichten we de hele boel door... en kijken we ook wat de rol uh, van de Raad van Toezicht uh, in deze is geweest. Mevrouw Gerbans, het is duidelijk. Karin Gerbans was, was dat, Tweede Kamerlid voor de PVV. Dank je wel.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 Londen relatief kalm, maar rellen in andere steden. En de Aziatische beurzen tonen licht herstel. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Britse hoofdstad Londen heeft een relatief rustige nacht achter de rug. 16.000 politieagenten bewaakten de wijken... waar afgelopen drie dagen zware vernielingen werden aangericht. Het stokje werd overgenomen door andere steden. Onder meer in Manchester werd buitengewoon veel geweld gebruikt, zegt de politie. Greater Manchester police officers have been faced with extraordinary levels... ...van groepen van mensen die op. zijn... criminaliteit. schadele criminatie de mensen en de gemeenten van Greater Manchester. Manchester was niet de enige stad waar het uit de hand liep. Ook in Leicester, Nottingham, Birmingham en Liverpool werd geplunderd. De relschoppers organiseren zich via sociale media. Correspondent Arjen van der Horst. Dat lijkt de populaire tactiek en techniek te zijn. Jongeren die met elkaar in contact komen via de sociale media... ...of de Blackberry Messenger die dan een soort van hit-and-run afspraken maken. Laten we op dat tijdstip naar die winkel gaan. Snel naar binnen gaan. En als we de politie zien, dan ook weer snel wegrennen. Uh, en dat maakt het zo moeilijk voor de politie... om dit soort onlusten uh, de kop in te drukken. Uh, kleine groepjes, jongeren van 20 tot 30... die zich heel snel uh, bewegen en verspreiden door de stad... en dan in actie komen. En ja, We zien dit kat en nu al enkele dagen. Dat begon zo in Londen... ...en wordt nu ook gekopieerd in andere steden zoals Birmingham en Manchester. In totaal zijn meer dan 700 mensen gearresteerd. Na dagen van vallende koersen was er gisteravond en vannacht licht hersteld te zien. Wall Street sloot 4 hoger. En dat had te maken met de aankondiging van de Federal Reserve... ...dat de rente de komende twee jaar laag zal blijven. Azië volgde het Amerikaanse voorbeeld. De beurs van Japan sloot 1,1 hoger. Volgens deze analist komen de beleggers bij zinnen. Ze zien nu dat de aandelen goed geprijsd zijn... Ik denk dat mensen hun en dat ze naar de aandelenmarkten en goede De Amerikaanse stelsel van centrale banken kondigde nog meer maatregelen aan om de economie te stimuleren, maar hoe die maatregelen eruit gaan zien, dat werd niet bekendgemaakt. Er is opnieuw een prominent politicus opgepakt in Brazilië... op verdenking van corruptie. De onderminister van Toerisme zou samen met tientallen ambtenaren... miljoenen hebben weggesluist. Eerder moesten een topambtenaar en de minister van Transport het veld ruimen. President Rousseff ligt nog niet onder vuur, zegt correspondent Marion van Rooijen. Op dit moment tast het nog niet echt haar populariteit aan... omdat zij er nou juist achter zit... Uh, dat die ministeries een beetje opgeschoond worden... Maar ja, ze is al drie ministers verloren dit jaar. En dit is dus nummer twee van het ministerie van Toerisme. Maar zie die heeft miljoenen euro's beschikbaar gesteld om mensen te trainen in de toeristische sector. Met oog op het aankomende WK en de Olympische Spelen. En dat geld zouden de onderminister en zijn ambtenaren in eigen zak hebben gestoken. Zwemmen dat is er aan de noordkust van Bretagne even niet bij. De Franse overheid heeft kilometer strand afgesloten vanwege een algenplaag. De minister van Milieu heeft besloten in te grijpen... omdat de groene algen levensgevaarlijk kunnen zijn. Correspondent Frank Renoud.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 En de halgeplaag zou het gevolg zijn van jarenlange overbemesting... in het westen van Frankrijk. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog en met zonnige perioden. In de middag volgt er in het noorden meer bewolking... en neemt de kans om een bui toe. In het zuiden blijft het overwegend droog... met zo nu en dan ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag 17 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zuidoosten. En er staat een matige, aan zee vrij krachtige tot krachtige westen tot zuidwesten wind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er in het noorden af en toe regen of motregen. De minima liggen tussen 16 graden in het noordwesten en 13 in het zuidoosten. Morgen, donderdag, bepaalt bewolking het weerbeeld en is het vooral in het noorden regenachtig. In het zuiden en zuidoosten breekt sporadisch de zon nog even door. Het wordt gemiddeld 20 graden. Na morgen wordt het geleidelijk wat warmer, maar blijft het wisselvallig. ANW Verkeersinformatie: files op de A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. Er staat er een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. A4 Vlaadingen Hoogvliet voor knopen Benelux 3 kilometer. Op de A15 richting Rotterdam vanuit Europort bij Knopen Faamplein 3 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor knopen Polderplein 2 kilometer.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 de NOS, het NOS Radio 1-journaal. De benzinepomp, de benzineprijs aan de pomp... is in drie weken tijd met 2% gedaald. Maar in dezelfde periode zijn de prijzen voor ruwe olie veel harder gedaald. Namelijk met ongeveer 15%. Markkenner Paul van Selms is van United Consumers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 2% en 15%. Dat is een enorm verschil. Hoe kan dat? Uh, dat heeft te maken dat prijsverlagingen gewoon wat vertraagd doorgevoerd worden... En uh, dat betekent dus dat als de olieprijs zo laag zou blijven, dat we op termijn wel een lagere benzineprijs zullen zien. De vraag is alleen of die olieprijs zo laag blijft, want die kan elke dag veranderen. Ja, maar uh, volgens mij, uh, corrigeer me als ik het uh, verkeerd heb, uh, heb ik het gevoel dat op het moment dat die olieprijs stijgt, ik dat sneller aan de pomp moet betalen? Ja, dat hebben heel veel mensen. Er zijn twee belangrijke factoren die spelen. De eerste is dat als de ruwe olie 10% daalt, dan is het niet zo dat de benzineprijs van 1,70 euro ook 10% daalt. Dat heeft ermee te maken dat in de benzineprijs een belastingcomponent zit van ruwweg 1 euro. En die heeft een soort dempend effect. Daar hebben, we, daar hebben de olieprijsstijgingen of dalingen geen, uh, of weinig invloed op. Ja. Dus die 1 euro betalen we bij wijze van spreken altijd. Dus een, een, een, maar... een sterke stijging of daling, zie je nooit 1, 2, 3 terug. Daarnaast is het wel zo dat uh, oliemaatschappijen, maar dat is niet alleen oliemaatschappijen, dat is in, in alle uh, sectoren, ook in de auto-industrie of de pc-industrie, daar worden prijsverhogingen één op één doorberekend als dat mogelijk is. Want het prijsrisico wil de aanbieder niet lopen. En als je dat kan doorrekenen naar de consument, dan doet hij dat. Ja, oftewel anders geformuleerd. Als er een voordeeltje is, gaat het in de zakken van de, de aanbieders. En als het nadeel is, dan mogen wij als consumenten het betalen. Ja, maar het, het, het, het, het, het voordeeltje kan ook niet uh, permanent in de zakken van de aanbieder blijven. Want uh, daarmee verliest die klanten. Dus op termijn zullen uh, de aanbieders van uh, benzine ook moeten kiezen voor een prijsverlaging. En daarom zeggen wij ook dat op termijn, als de olieprijs zo zou blijven... die prijsverlaging er wel komt, want anders verlies je gewoon klanten. Ja, en nu is die ongeveer 2 cent. Wat wordt het uh, op termijn? Nou, als alles hetzelfde blijft, want uh, de ruwe olieprijs is natuurlijk een belangrijke indicator... maar daarna spelen andere dingen een rol, speculatie, valutarisico's en uh, raffinagecapaciteit bijvoorbeeld... maar dan zou er wel zo'n 5 cent af kunnen gaan. Maar nogmaals, dan moet wel alles zo blijven zoals het nu is. En in de wereld van vandaag is dat niet vanzelfsprekend. Nee, wat is eigenlijk de gemiddelde prijs op dit moment? Voor benzine bedoelt u? Ja? Uh, aan de pomp, uh, de adviesprijs is op, ligt op dit moment. Uh, kun je op onze site terugvinden op 1,69. Maar er zijn veel pompen die korting geven. En die korting kan oplopen van 1 tot 5, 6, 7 cent soms. Ja, ik zou zeggen niet te veel rijden. Want over een paar dagen wordt het goedkoper. Dat is eigenlijk het, uh, het advies. Maar ja, moet ja. je ook, ook maar weer net kunnen. Hè. Goed, meneer op. Van Zelms, dank u wel. Het is helder. Graag gedaan. Dag. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn verwikkeld in een financiële economische crisis van ongekende omvang. En de olieprijzen, dat hoorden we net, dalen ook. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie lijken geen manier te kunnen vinden om die crisis adequaat te bestrijden. Bij uitstek een taak, een taak die de westerse leiders op zich zouden moeten nemen. Maar terwijl hun populariteit daalt, blijven die in gebreken. Aan wat voor kenmerken moet nou een goede leider voldoen? Ik ga erover praten met uh, historicus Henk De Velde. Die publiceerde een, een boek over politiek leiderschap in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg: leiderschapscrisis. Klopt dat? En dat is, dat is ingewikkeld, want het gaat vooral natuurlijk over een, een politieke en economische crisis. Of dat nou speciaal aan de leiders ligt, dat is uh, vraag twee. Een andere vraag is natuurlijk of die leiders er wat aan kunnen doen. En dat is op zichzelf waarschijnlijk weer wel zo. Hè? Ja, dus want vraag denk, één ben ik geloof ik wel met u eens. Dat, dat, dat, moet je, dat is zeer complex, maar vraag twee is kunnen ze er wat aan doen? Ja, nou, je, wat je zou kunnen zeggen misschien is dat wat leiderschap kan bieden is vertrouwen. He, de, de, dat de bevolking het gevoel heeft van ja, de, de leiding van, van het land of van de wereld of van Europa is in goede handen. Um, en om dat, dat te bereiken is een soort consequente lijn misschien uh, belangrijk. En dat is wat in Europa op dit moment wel een probleem is. U, er zijn te veel zwalkende politici is dat? Nou ja, zwalkend. Het is meer dat politici... kijk. Um, uh, om te beginnen zijn leiders natuurlijk mensen zoals wij, uh, die weten ook, kennen ook de toekomst uh, niet. Uh, dus die zullen toch ook moeten inschatten van hoe gaat het nou ongeveer verder en op basis daarvan een oordeel moeten vellen. Nou, daarvoor zijn ze aangesteld, want politici moeten voortdurend met onzekerheid uh, werken. Dus dat is, uh, uh, dat, is, dat is één ding. Die onzekerheid is op zichzelf niet zo vreemd, dat is waar politici mee te maken hebben. Het andere uh, punt is dat politici ook kunnen bedenken van wat zou nou, laten we zeggen, economisch het beste zijn. En wat willen onze kiezers? En dat hoeft natuurlijk niet per se hetzelfde te zijn. En ook dat is een opdracht die politici natuurlijk altijd hebben. Zorg ervoor dat het goede gebeurt en dat je ondertussen je kiezers niet verliest. Maar daar, daar zit ze wel nu heel erg tussen te manoeuvreren. Want je merkt dat de kiezers over het algemeen Europa niet vreselijk vertrouwen en, uh, en dus moeten politici thuis voortdurend vertellen: van ja, we geven ons goede geld niet aan Europa, terwijl ze in Europa toch maatregelen moeten treffen die de economie stabiliseren en die kosten toch op een of andere manier geld. Maar ja, politici, uh, politiek is toch ook een kwestie van durven, uh, je nek durven uitsteken? Uh, dat is op zichzelf uh, wel zo um, en dat zou je nu ook uh, de, de leiders eventueel kunnen verwijten hè, dat ze niet net even die, die ene stap verder durven te zetten... en, en, en durven te zeggen tegen de kiezers van... laten we nou um, wel wezen... we hebben ooit gekozen voor Europa als project... en daar kunnen we nu op dit moment... Uh, uh, niet zomaar uitstappen. We zullen de, de consequentie daarvan moeten aanvaarden. En dat betekent dat we uh, ja, nu met z'n allen in één schuitje zitten. Hè? Dus dat, is, dat, dat ons eigen belang eigenlijk nu voorschrijft. Dat we ook uh, voor Europa werken. Want uh, anders dan hebben we grote problemen. Ja, en, en leiders moeten die nu. Uh, ja, heb je nu leiders nodig die heel slim zijn? Of heb je meer leiders nodig die geslepen zijn? Of een boerenslimheid? Wat, wat, wat is het type? Nou ja, de, de, een politiek leider, uh, daar wordt niet meteen van, van gevraagd dat het een, een enorm briljant econoom is of zoiets. Het gaat er meer om dat hij daar een politieke vertaling aan weet te geven. De economen die kunnen hem adviseren of haar adviseren... maar hij zal zelf beslissingen moeten nemen. En die zijn ook heel erg weer gebaseerd op... Van wat kan ik als het ware doen zonder dat ik mijn kiezers verlies. Daar zal hij rekening mee moeten houden. En tegelijkertijd toch ook echt... Een bepaalde lijn vasthouden, dat, dat, dat is laten zeggen wat een goed uh, politicus in het algemeen en een politiek leider in het bijzonder moet, moet doen. Ja, en het is natuurlijk wel lastig hè, nu de, deze dagen. Want uh, de, de markten hebben we het uh, steeds over, ja, dat, dat is ook een beetje een abstract begrip. Uh, maar dan zeggen we van nou die eisen dit of die eisen dat. En voor een deel, het gaat misschien soms langzaam, maar voor een deel leveren de politici uh, dat ook. En dat wordt er toch weer niet ge, uh, geapprecieerd door de markten. Ja, want dat, laten we zeggen, dat idee van daadkracht, hè, dat, uh, dat, dat klinkt op zich altijd goed. Hè. We zeggen van we moeten, een leider die moet knoop doorhakken. Aan de andere kant wat je in zo'n situatie juist vraagt van leiders, zou ik zeggen, is rust. Hè. Dus dat, dat geeft vertrouwen. Dus als een leider nu een knoop doorhakt, maar dat blijkt dan net even toevallig de verkeerde knoop geweest te zijn over een week of twee, uh, en dan moet hij weer een andere knoop doorhakken, dan, dan versterkt dat in zekere zin dat gevoel van onrust. Hè. Dus er, er moet wat dat betreft ook nog weer voorzichtig geopereerd worden en wel uh, duidelijk. Dus dat, is, uh, dat zijn ook geen gemakkelijke uh, dingen. Nee, en dan hoor ik uh, gisteravond uh, onze oud-premier uh, Ruud Lubbers, die zat in uh, het programma Nieuwsuur uh, van NOS uh, op uh, televisie, en die hij houdt aan een pleidooi voor meer macht, en in dit geval bij de Europese Centrale Bank, maar hè, dat, dat, dat hoor je dan wel meer van die pleidooien. Meer macht, mensen zeggen ook één persoon in Europa. Helpt dat? Nou, als dat mogelijk zou zijn, hè, dus dat, je, een, een, met, dat we met z'n allen iemand zouden uitzoeken die dat dan ging bepalen, dat zou misschien kunnen. Um, alleen er zijn denk ik, twee problemen bij. De ene is van ja, een, uh, een bank, dan, dan zou je het overgeven aan technische kennis. Nou, het gaat hier om een politiek probleem, niet alleen maar een technisch-economisch probleem. Dus dat is, dat is de ene kant. En de andere kant, ja, um, Europa is een eenheid tot op zekere hoogte. Maar het zijn wel al die losse lidstaten. En die willen hun uh, beslissingsbevoegdheid niet maar zo overgeven aan Europa. Dus dat, dat maakt de zaak ook heel complex. Dus ja, het, het is, laten we zeggen, wat anders dan... Um, wanneer er nu een concrete ramp zou zijn gebeurd. He, dus laten we, laten we even een voorbeeld nemen van, van Noorwegen... waar het land eh, door een enorme ramp is getroffen. Dat is een moment waarop, waarop een leider kan tonen... dat hij eh, daarmee kan omgaan met zo'n eh, zo gebeurtenis... die niet eerder vertoond is. En dan kan hij tonen wat hij waard is. Maar dat is hier hier is toch wat dat betreft veel onduidelijker... want daar is ook veel meer politiek meningsverschil over... wat er nu zou moeten gebeuren. Dat denken links of rechts denkt daar verschillend over. Verschillende landen denken daar anders over. Het gaat erom dat je daar dus ook nog rekening mee moet houden. Ja, wat opvalt aan de laatste weken is dat uh, in Nederland... als we dan even alleen naar Nederland kijken... dat onze politici eigenlijk niks van zich laten horen. Ja, af en toe een verklaring of een brief naar de Tweede Kamer... maar gewoon zo'n speech als Obama houdt... of zoals Berlusconi Kony heeft gehouden, dat zie je dan niet. Ik bedoel, Mark Rutte is niet over de is op televisie geweest? Nee, nou hij was op vakantie geloof ik. Dus dat speelt denk ik een rol. Maar verder eh, kan zoiets natuurlijk tactiek zijn. Hè? De, de, als je, politici die doen er soms ook wel verstandig aan hoor. Voor, althans voor, vanuit hun eigen politie bekeken. Om eh, niet al te veel van zich te laten horen. Want alles wat je zegt kan later weer tegengebruikt worden. Dus dat, <lacht> dat, dat is de... in zekere zin handig. En bovendien, kijk, eh, Berlusconi die, die werd door de... Eh, de Economische Centrale Bank op de vingers getikt. Die moest uh, wel iets doen. En Italië is ook nog weer een wat groter land. Hè? Dus dat Nederland is... Kijk, als, als Merkel, daar zou je in zo, op zo'n moment misschien eerder iets van verwachten. Als Nederland iets roept... Ja, daar wordt wel en, enigszins naar geluisterd. Maar is toch een wat, uh, wat kleiner geluid dan uh, wat, uh, wat Duitsland beweert. Ja, vandaar dat hij gewoon inderdaad op uh, vakantie kon. En naar Dance Valley hebben we hem ook gezien. Meneer Ter okay. Velde, ik uh, dank u wel voor het gesprek. Verhelderend. Ja, Dag. Dag. De hele week zit onze verslaggever Trudy van Rijswijk in Almere. Dat is min of meer de proeftuin van de gezondheidszorg. Vandaag gaat het over een heel slim loket. ANWB, de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Vielen staan op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Soeterwaterdorp staat 3 kilometer. Er staat er nog altijd een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Bij Rotterdam op de A4 naar Hoogvliet voor knooppunt Benelux drie kilometer. En op de A20 richting Gouda 2 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Iraanse film A Separation is vanavond de opening... van het jaarlijkse World Cinema Festival in Amsterdam. De film is geregisseerd door Asghar uh, Farhadi. Die won ondanks de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn... voor deze film. Farhadi is een van de belangrijkste Iraanse filmmakers van dit moment... en zal vanavond ook de première bijwonen. We hebben contact met uh, Parwin Mirahimi, een kenner van de Iraanse cinema... en Raymond Walraaf als directeur... en. ...curator van het festival. Goedemorgen, alle twee. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer, meneer Walravers, uh, om uh, met u te beginnen. Waarom uh, deze film als openingsfilm? Nou, ten eerste omdat het een van de beste films van dit jaar is, denk ik. Tot op heden. Um, en ten tweede is het denk ik een film... ...die precies doet wat al, bijna alle films het festival doen. Op een persoonlijke manier laten zien... ...hoe het in een ander land een andere cultuur is. Ja, mevrouw uh, Mirren, is het een kritische film... Het uh, is een hele subtiele film, zoals alle films van de uh, heer Fahadi uh, zijn. Uh, het ligt er niet dik bovenop, dat is ook bijna onmogelijk uh, in de Iraanse cinema. Maar um, wie verder kijkt dan, uh, dan het uh, gezinsdrama... Uh, uh, kan wel degelijk uh, kritische noten uh, uh, een punt te vinden in de film... Um, voor, voor, de, voor de kijker die de Iraanse uh, maatschappij niet goed kent... is het een, een film die uh, vooral veel herkenning um, uh, brengt. Um, het zijn eigenlijk uh, ja, universele thema's die, uh, die naar boven komen. Um, en die, uh, ja, die uh, um, um, op het eerste gezicht in de film... Uh, te zien zijn, maar wie de Iraanse maatschappij ja. uh, en alle problemen daar beter kent, die ziet ook dat uh, de regisseur wel degelijk een, een punt heeft willen maken en um, op zijn manier heel subtiel toch uh, bepaalde thema's uh, uh, aansnijdt. Heel ja, voorzichtig, kunnen we heel kort even het, de verhaallijn uh, doornemen? Wat is het verhaal? Um, uh, nou, heel kort gezegd is het een, een, een verhaal over een gezin. Uh, bestaande uit drie uh, familieleden: een uh, vader, een moeder en een dochter. En dan is er nog de, de, de inwonende uh, grootvader. De, de vader van uh, de, de man in het gezin. En um, uh, de, ja, de film begint met dat ze uit elkaar willen. Dat ze bij de rechter zitten, het echtpaar. en om een echtscheiding vragen. Um, de vrouw wil graag naar het buitenland vertrekken, en de, de man, de echtgenoot, wil graag. Uh, nou ja, Omstandigheden toch in, nee in Nederland, in, in Iran blijven. blijven ja. uh, omdat hij ook voor zijn zieke vader wil zorgen. En dan uh, ontspint zich een, een, een, een, ja, een heel pra ja, een prachtig verhaal en een, een groot drama. Um, langzaam uh, wordt dat... Uh, ja, het is een koortsdroom, het wordt steeds heftiger. En uh, uh, er gebeuren steeds meer, uh, meer nare dingen. En uh, uiteindelijk uh, is er een climax. Ja. En uh, is het belangrijk dat dit soort films uh, uh, worden gemaakt, ook voor Iran? Nou, uh, uh, ondanks, of misschien dankzij, dat is maar net hoe je het bekijkt... ...de, de censuur in Iran worden ontzettend veel films gemaakt... Uh, ...door filmmakers die zowel in of buiten Iran uh, werken. Um, en natuurlijk is het belangrijk dat er, uh, dat er films worden gemaakt uh, uh, door Iraanse filmmakers... ...omdat we op die manier toch een, een kijkje kunnen nemen in het land. Een uh, land dat toch steeds meer uh, nou ja, uh, zich sluit weer... En um, het uh, is heel wat... wat Asghar Farhadi heel, uh, heel goed doet, is dat hij heel voorzichtig, um, hij spreekt zich niet uh, openlijk uit, hij is niet een hele politieke persoon, hij is uh, subtiel, hij um, maakt films in Iran, dat is, dat is bijzonder überhaupt, dat hij dat keer, keer op keer kan blijven, kan blijven doen, en op zijn manier um, uh, geeft hij uh, nou ja, uh, zijn mening, uh, um, en, en snijdt hij dingen aan, um, maar net niet zo um, zo kritisch en net niet zo... Langs het randje. Uh, ja, langs het, het is langs het randje inderdaad. En hij zit op het snijvlak tussen dus een, ja, een filmmaker die mooi drama maakt en brengt, herkenbaar. Ja, ja. En tegelijkertijd toch politiek zich uit. Ja, meneer Walhavens, er wordt naast de Iran ook uh, veel aandacht besteed tijdens het festival aan films uit India. Uh, zit daar een bepaalde reden achter? Nou ja, ten, ten eerste weten wij denk ik ook erg weinig van India... terwijl het wel een van de grootste economieën van de wereld is... met een, met een miljard inwoners. Um, en er, en dat is dan een extra reden voor mij om daar iets mee te doen... Uh, en op dit moment een hele nieuwe generatie jonge filmmakers in India is... die buiten de hele betreden paden van Bollywood... Uh, hun ja, want, eigen persoonlijke films maken. Want dat kennen we natuurlijk vooral, Bollywood. Maar dit zijn heel andere soorten films, hè? Ja, kijk, Bollywood is 20% van de productie in heel India. En, en al die andere films kennen wij helemaal niet. Nee, maar, maar nu wel, als het aan u ligt en als het aan het festival ligt. Ja, ik denk dat, dat de tien films die we uiteindelijk uit al die films hebben geselecteerd... samen met een curator in, in India zelf en met Axie dat dat wel een heel mooi representatief beeld geeft... van wat er op dit moment in India speelt. En, en ook welke uh, Indiase filmmakers echt talentvol zijn... en je uh, in, op allerlei festivals gaat zien in de komende jaren. Goed, en vanavond dus de openingsfilm. Dat is dus die film uit Iran, A Separation. Ik dank jullie wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. Dan gaan wij tot slot van dit half uur nog even het hebben over de eerste hulp van het Flevoziekenhuis in Almere. Dat is het loket voor acute zorg. Wie zich daar aanmeldt wordt onmiddellijk naar de goede plek verwezen. Naar de huisarts of de specialist. Dat is iets waar andere ziekenhuizen van dromen. Het ziekenhuis is voortdurend bezig met vernieuwing. Dat is ook noodzakelijk, want Almere groeit en groeit en groeit. En er is geen geld om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Luistert u naar aflevering 3 van het Flevoziekenhuis in Almere. Als je hier in Almere binnenkomt op de spoedpost Dan meld je je aan bij de receptionisten En dan, mevrouw Gerkens, u bent hier het hoofd En dan word je binnen 10 minuten door de triageverpleegkundige gezien Die de ernst inschat en die verder uh, hulp gaat organiseren En die bepaalt dan naar welke dokter je gaat Of je in het ziekenhuis moet blijven of je naar de huisarts uh, moet Wat is het grote voordeel daarvan? dat het uh, zo efficiënt mogelijk uh, georganiseerd wordt. Hè? Dat mensen die met een klein uh, probleempje, of zeg maar een huisartsenprobleempje komen... niet uh, de grote SCH, de spoedrijzen hulp, afhoeven. Je hebt het bij die spoedposten heel vaak van die zelfverwijzers. Hè? Mensen die denken, dat is makkelijk, dan ben ik snel aan de beurt. Ja. Dat wilt u voorkomen met deze constructie? Klopt. Mensen die hier als zelfverwijzer binnenkomen lopen... Uh, daarvan zorgen wij dus achter de schermen dat ze bij die triageverpleegkundigen... dan toch gewoon bij de huisarts terechtkomen, zolang dat kan. Er komt iemand aan in een bed. We moeten even aan de kant. We gaan gaan. Uh, wat kunt u hier allemaal? Want dat ziet er redelijk ernstig uit... met de uh, infuusen en benademing en weet ik wat allemaal. Ja, wij kunnen hier in Almere gelukkig heel veel. Van het gekneusde enkeltje en de zere neus uh, tot aan reanimaties en grote trauma's... Uh, kunnen wij hier in principe opvangen. Het is wel zo dat uh, als het echt een groot trauma is, uh, de mensen wel doorgaan naar het AMC... Wat was in de tijd het idee hierachter? Waarom hebben jullie het precies zo georganiseerd? Omdat wij eigenlijk voor de mensen in Almere één plek wilden hebben... zodat ze van tevoren wisten waar ze naartoe zouden moeten voor spoedzorg. Eén voordeur waar mensen altijd terecht kunnen. Wij denken dat de, als je het centreert, hè, dat je een goede SCA hebt... waarbij je dus natuurlijk ook een intensive care en een OK nodig hebt... beter één plek kunt hebben waar iedereen naartoe komt... dan dat je op meerdere plekken binnen Almere het halve werk levert. Hier zitten een heleboel dokters, allemaal braaf te wachten, want er gebeurt helemaal niets. Ja. U hebt toen met z'n allen bedacht dat het zo'n een, een post moest worden. Snel bereikbaar, helder, makkelijk verwijzen. Is het geworden wat u ervan ja. verwachtte? Ik denk dat we op de goede weg zijn. Het is nog zo dat de huisartsenpost werkt hier, maar alleen buiten kantoortijd op dit moment nog. We zouden het liefst 24 uur per dag dezelfde zorg kunnen bieden. En dat is nu door de financiële achtergrond zeg maar, nog niet haalbaar. Wat krijgen we nou? Daar hebben ze zich hier in Almere toch nooit iets van aangetrokken. Ze zijn altijd gewoon begonnen. Ja, klopt. En dat willen we ook nog steeds heel graag. Maar in deze tijd dat we ontzettend veel bezuinigingen over ons heen krijgen... is dat toch net een drempel waar we niet overheen kunnen. Helaas. Mevrouw Jeltje Schaverus, voorzitter van de raad van bestuur van dit ziekenhuis. U hebt het grote voordeel dat, dat Almere eigenlijk een onbeschreven blad is. Als je iets bedenkt, dan kan je het gewoon gaan doen. Maar u hebt net zoals iedereen het nadeel dat de zorg in Schotten gefinancierd is.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 meer en andere mensen in kunnen zetten. We kunnen wel een experimenteerfase krijgen. Nou, dat vind ik dan wel heel leuk. Maar dan ben je dan weer drie jaar verder. En dan draait het goed. Ja, en dan. Maar misschien moeten we dan maar leren. Want het is typisch Almere. Dat we een voortrekkersrol hebben. En uh, dat wij gaan zorgen dat de rest van Nederland die vrijheid ook krijgt. Chirurg Suzanne van der Meijen overlegt met de patiënt, Mevrouw Matteo, u hebt haar geopereerd hier in het ziekenhuis? Het is een patiënt die ik in het AMC heb leren kennen. En in uh, het kader van de alliantie die we met het AMC hebben... gaan patiënten in principe voor borstkankeroperaties... worden ze in het uh, Flevoziekenhuis geopereerd. Dat houdt in dat de patiënt... Zeg maar in het AMC alle behandelingen krijgt uh, en voor de operatie een keertje naar het ziekenhuis komt. Wat een wonderlijke constructie. Waarom is die zo? Uh, het AMC zoekt uh, operatiecapaciteit uh, zodat ze de patiënten vanuit het AMC die ook een regiofunctie heeft uh, wel de patiënten gewoon uh, dicht bij huis de zorg kunnen aanbieden maar uh, de operatiecapaciteit is daar beperkt door de hoogspecialistische zorg die ze leveren. Dus zij zochten operatiecapaciteit en wij zochten uh, de mogelijkheid om onze patiënten alles te kunnen aanbieden, waarbij we makkelijke doorstroming hadden. En als je op twee ziekenhuizen uh, of op twee locaties werkt, dan uh, ga je met de patiënt mee. En uh, dat maakt deze zorg uh, aantrekkelijk ik voor ik denk, beide partijen en ik denk voor de patiënt ook. Nou, mevrouw Matteo, is het niet vervelend dan om zowel in Amsterdam als in Almere te moeten zijn? Nee, dochter van de mei, toen ik was uh, voor de eerste keer daar geweest met mijn ik ga geen andere dochter gaan en dat vond ik echt goed, want dan heb ik vertrouwen dat ik heb maar één dochter die altijd me behandelt. En dat geldt niet alleen voor borstkanker. Dat betekent eigenlijk dat jullie als chirurg vaak hetzelfde kuntje doen en dat je het dus goed kunt. Ja. Een van de redenen die, die natuurlijk daarin meespelen, is dat door de volumes te vergroten, je betere zorg kunt leveren. Wat raar dan dat er in dit land zo'n grote discussie woedt juist over dit onderwerp? Wij hebben hierin uh, denk ik een voortouw genomen. Kijk, wij werken letterlijk in het andere ziekenhuis. Dat is natuurlijk wel een hele chique. Uh, oplossing uh, in dit probleem, waarbij je ook echt de patiënten meeneemt. En dat is wel een van de voordelen. Waarbij je dan ook al die andere euvels een beetje kunt overkomen. Want dat is het u wel waard. Als ik maar mijn eigen dokter heb, dan maakt het mij niet uit waar ik naartoe moet reizen. Nee, dan weet die dokter alles voor mij. Reportage was van Trudy van Rijswijk. Morgen deel 4 in deze serie. Straks na 9 uur, waarom studentenverenigingen moeite hebben om bestuursleden te vinden? Blijf erbij.